Le rêve de meilleur de face de starmité de je Est abîmée Et les faces de pioche autant que les minées ont mis le feu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 Ai, ai, se eu te pego, pa Ik oh, het zien, oh, você oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ai, ai, se eu te pego, hein? Bah! ZFM Zandvoort.nl. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead, go ahead.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 De Pakistanse rechtbank heeft drie vrouwen en twee dochters van Osama Bin Laden veroordeeld tot een celstraf van 45 dagen. Ze verbleven volgens de rechtbank illegaal in Pakistan. De vrouwen hebben al een maand in de gevangenis gezeten en komen dus over twee weken vrij. Ze worden dan teruggestuurd naar hun land van herkomst, Saudi-Arabië en Jemen. al qaeda leider Bin Laden werd vorig jaar mei door Amerikaanse elitetroepen doodgeschoten. In Groningen is opnieuw een F-16 ingezet om dijken en kaders te controleren. Het toestel gaat met infraroodapparatuur proberen zwakke plekken te lokaliseren in dijken langs het Eemskanaal en het Winschoten Diep. Begin het jaar werd een straaljager ingezet toen het waterpeil in Groningen en Friesland erg hoog stond. Bewoners van het gebied achter de dijk moesten toen hun huis uit. Deskundigen willen nu kijken of bij een normale waterstand ook te zien is of er zwakke plekken in de dijken zitten.